Uur. Door Al Negens met het NOS-journaal. De Nederlandse economie blijft gestaag doorgroeien. Volgens het CBS was de groei in het eerste kwartaal van dit jaar een half procent hoger ten opzichte van het kwartaal ervoor. Op jaarbasis was de groei 1,7 procent. De economie profiteerde flink van de goed draaiende bouwsector. En ook de consumentenuitgaven bleven groeien. De economie groeit nu al vijf jaar op rij kinderrechtenorganisatie Kids Rights vindt dat de overheid... het inenten tegen mazelen verplicht moet stellen. Voorzitter Dullaert zegt dat zo'n verplichting onontkoombaar lijkt... nu de vaccinatiegraad tot onder de 93 procent is gedaald. 95 procent is de grens die door de Wereldgezondheidsorganisatie... als veilig wordt aangehouden. Het kabinet maakte vorige maand nog een andere inschatting. Staatssecretaris Blokhuis zei toen dat het onder de 90 procent kritiek wordt dat hij eerst nog mensen wil proberen te overtuigen om hun kinderen vrijwillig te laten inenten. In Soedan zijn doden gevallen bij demonstraties tegen een deal over de machtsverhoudingen binnen de nieuwe regering. Aanhangers van de afgezette dictator Bashir zouden woedend zijn geweest over de deal en zouden het vuur hebben geopend op betogers. Bij gevechten in de hoofdstad Khartoum zijn vijf demonstranten en een militair doodgeschoten. De afspraken tussen de vertegenwoordigers van het volksprotest en de militaire raad... gingen over de machtsverdeling binnen de overgangsregering... en de datum voor nieuwe verkiezingen in Soedan. Kickbokser Rico Verhoeven eist een gevecht met Badr Hari. Komt dat gevecht er niet, dan verlengt hij zijn contract... bij kickboksorganisatie Glory niet, zegt hij in het AD. Het gevecht zou in december moeten plaatsvinden... wanneer de schorsing van Hari vanwege dopinggebruik is afgelopen. In 2016 troffen Verhoeven en Hari elkaar voor het eerst in de ring. Toen won Verhoeven, omdat Hari moest opgeven vanwege een armblessure. Het weer volop zon. In de loop van de dag wat stapelwolken. Temperatuur 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw flink zonnig, graad of 17. Vanaf donderdag weer meer bewolking en kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Does lief, Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort? is zin in Sieren. Wanneer het lekker weer is. Hanna spot jekt meil en Een oude zeist slimmer is, en dan roept zij en dan kind, de zee, ze is hier zo fris. Ze plaatst de deel de brede sier haar vlaaien op al, maar potloden roept ze geel. De zee zit in mijn ogen, we naar naar zon. En nu hoorde natuurlijk weer onze bekende melodie. We gaan naar Zandvoort aan de Zee. Welkom, lieve luisteraars in Zandvoort, de regio en ver daarbuiten. Ik ben blij dat je allemaal weer luistert naar dit unieke programma ZFM Oud Zandvoort. Ik zie achter de schuiven een hele goede bekende staan, Cor Draaier. Cor, ben, je blij, ben ik blij dat je weer terug bent. Ja, ik heb het allemaal moeten volgen vanuit Denemarken via internet, maar dat was te doen. Je kon het volgen daar? Ja. En, genoten... Ik heb natuurlijk wel genoten niet alles kunnen horen, want ja, er komen natuurlijk wel eens mensen die dan iets uh, willen vragen voor werk, maar goed. Dat... Ja. Maar dat betekent dat je nu even weer vakantie hebt een weekje, of ga ja, je weer terug? ik ben nu uh, vier weken thuis en dan, uh, daarna ga ik weer. En waar moet je dan weer naartoe? Uh, bij Denemarken in de buurt, SBR. En wat doe je daar? Uh, wij plaatsen daar windmolens. Oh, leuk werk. Nou, die zijn dus zo gesitueerd dat ze niet te zien zijn vanuit de kust. Er is over nagedacht. Dat is heel goed, heel goed. 90 kilometer. Fijn dat je er bent, Cor. En de techniek is in jouw vertrouwde handen en de regie ook. Ja, dames en heren, vorige week hadden we hier als gast Harry van Deurzen. Nou, dat hebben we geweten. De afgelopen week hebben we zoveel reacties gehad van wat kan die man makkelijk praten en wat is er een hoop nieuws. Uh, kan die man nog een keer terugkomen? Want inderdaad, na een uurtje praten zei hij, ik ben pas op de helft, ik heb nog veel meer te vertellen. En daarom hebben we gezegd, Harry kom alsjeblieft nog een keertje terug, dan kunnen we het gesprek gewoon voortzetten. Harry van Deurzen zit tegenover me. Welkom Harry, fijn dat je er bent. Dank je vriendelijk, Pieter. Goed. Uh, lieve mensen, we hebben vorige week zitten praten over de vader van Harry, de drukker. U weet het allemaal, hij zat, de drukkerij, zat uh, uiteindelijk in de schoolstraat. Uh, tussen Spoelder en burgerzaken in. En uh, ja, hij heeft een heleboel verteld over zijn vader, over zijn opa en uh, wat er allemaal mee gebeurde. Maar we gaan nu naar een nieuw hoofdstuk, de moeder van Harry. Uh, Harry, vertel eens wat over je moeder. Mijn moeder is Jansen. En die is geboren in het Zwarteveld. Waarom zeg je in het Zwarteveld? Is hij niet op het Zwarte veld of aan het Zwarteveld? Als ik zeg op, dan wordt het zo heel groot openbaar. En als ik zeg in het Zwarteveld, dan is het het mooiste stukje van de wereld. En dan moet niet te druk worden dan. Oké. Okay. Maar op het eh, Zwarteveld is ook goed. Het, het was wel in 1909. Ja, dat het het mooiste stukje van de, van de waterleiding daar is. Dat is een ding wat zeker is. Ze is daar geboren. En haar vader was dan Toon Jansen. En de, haar, haar moeder was Keitje Rolvers. En dat is het eiland naast het Zwarte Het eiland van Rolvers. En dat waren mensen die in groente deden. En dat dan te voet en met een handkar. Naar hem naar de markt brachten. Maar in ieder geval hadden die een dochter. Dat was Keetje. En aangrenzend op het Zwarte Veld stond een huisje leeg. En toen Toon Rolvers. jachtopzichter mocht worden bij Qualis. Hij was eerst nog. Uh, in dienst geweest bij, uh, bij de oude hondschoten. Die werkte voor Vrouwtje. Maar Tony werd aangenomen bij. En toen kreeg hij dat huisje. En op het eiland had hij uh, Kay Rolvers leren kennen. En ze zijn samen in dat huisje gaan wonen en gaan trouwen. En daar zijn dan kindertjes gekomen, maar waaronder mijn moeder. Hadden ze een bijnamen, euh, Harry? D daar niet. Want uh, je heette of Rolvers of, of Jansen of Van Mailand en dergelijke. Wat er wel gebeurd is, wat ik uh, opmerkelijk vind, en dat heb mijn moeder ook eens verteld. Het contact met Zandvoort was uh, anderhalf uur lopen en anderhalf uur naar Vogelenzang. En als ze nou naar school zouden willen, in Zandvoort, dan mochten ze niet overblijven. Ik denk waarschijnlijk van de nonnen niet, of dat hoorden niet. En in Vogelenzang... Daar mochten ze wel overblijven. Een pakje brood mee en een, en een beetje melk. Dus ze gingen altijd in vogels aan de school. Het andere contact wat ze hadden met Zandvoort... dat was de, de kerk, want Zwarteveld hoorde bij Zandvoort. Waar als, lag Zwarteveld dan precies? Zwarteveld, als, als je wil... Vanaf, eet je wel eens een pannenkoek in het pannenland? Ja, ja, dat ja. heb ik je eens een tijd geleden nog gezien. Ja, klopt. Als je daar vanuit naar het Nieuwe kanaal loopt, dus je loopt het pad helemaal af, er is maar, er is maar één pad en ja. dat, dat loopt naar het, uh, ja, naar het Nieuwe kanaal. dan steek je links het bruggetje over en dan heb je aan je rechterhand de, het eiland van Rolvers. Daar staan nu nog koeien en dergelijke. Je kan niet, bijna niet meer zien dat daar groentevelden en alles geweest is. En dat steek je over en dan zit je op het grote Zwarte Veld. Nee, ja, ik zou veld. steeds denken aan het Zwarte Veld hier in het dorp. Dat is het Zwarte Landje. Daar hebben we vroeger op gevoetbald en gevochten. En daar hebben we na de oorlog ook de eerste hapjes van de, gek de Canadezen gekregen. Oké. Okay. deze stonden daar in de bevrijding. En op het zwarte landje, dat vergeet je dan ook niet meer. Dan krijg je uit zo'n bakje wat eten. Maar we hebben het nou over het zwarte veld. Dan is dat misverstand meteen opgelost. Ja, dan is dat zeker opgelost. Het was anderhalf uur van, van vogelenzang lopen. Maar ook anderhalf uur van, uh, van Zandvoort af. En uh, ze verbouwden verbouwde groenten, Harry Dijk. De, de familie Rovers die verbouwden groenten. En die had ook wat koeien. Dus op, waar mijn moeder benauw, dus met de vader woonde, met Toon, uh, toon Jansen en Keetje. Daar hadden ze, leefden ze van geiten. Geitenmelk. En er zal wel eens een konijntje gegeten zijn. Maar die haalden natuurlijk groenten bij uh, Alpoerolvers weer. Dat, uh, en dat verderop was nog een boerderij. Toch genieten als je midden in de natuur woont. Duin. Als je daar, daar gaat kijken en, je, en je, het huisje is helaas weg. Als je daar gaat kijken en je, je, je verbelt in een klein stukje en je weet dat je anderhalf uur naar school moet lopen. Was er een ongeluk. Dan was er vooraan de weg bij Vogelzang een boerderij en die had een telefoon het was eigenlijk in, hier in Zandvoort is het nog gebeurd dat er drie aansluitingen per maand kwamen daar was eindtelefoon er was carbidlicht een petroleumstelletje en een uh, en water uit pomp dat was het ja. wat me altijd nog verbaasd is hoe die mensen zo mooi gekleid zijn als je een foto ziet als er een feestje was Ondertussen hoe ze aan die mooie, mooie aan die mooie kleren kwamen en ja, dat schijnt dan weer ook die, die, die, die, die, die kleding, althans de stof weer door de familie Rovers mij teruggenomen te zijn als ze groenten verkocht hadden in Halem in Haarlem op de markt dus dat duurde wel een paar dagen voordat ze dan weer leeg terug waren, want ze waren te voet met manden en zo net als Kabuur vroeger uh, met vis naar Halem liep hij liep ja. met groenten door de duinen en nog een verbondenheid met Zandvoort is dus de, de, de katholieke kerk destijds. Als ze tijd hadden, dan uh, gingen ze in Zandvoort naar de kerk. En ze, er is ook eens een, een, een... Ik weet niet of je wel eens van Weideman hebt gehoord. De, de, de koster. Nou, hier had je de oude watertoren en een staartje naar beneden. Daar zat Weideman dan de, de kapper. Maar die was ook koster. Er is een broertje overleden van mijn moeder nou, Dat gebeurde daar ook natuurlijk. Toen hij twee was, maar gelukkig was hij gedoopt. Er was een dokter bij geweest. dat had voor gezorgd dan. En er was niks meer aan te doen. Ziekenhuis had ook geen zin. Dus het jochie is gestorven. Pieter heette die. Hij was twee. Hij was gelukkig gedoopt. Dus hij kon op een kerkhof begraven worden. Vroeger was er ook nog verschillen. Niet gedoopt achter de mu muur. Wel gedoopt op het kerkhof. Lang voor kort maken. Toen moest Weideman. Die werd uh, opgebeld vanuit het huis van Quarles. En dan kwam hij het uh, Van Vlietknaal af. Naar het Zwarte Veld met een transportfiets. Dat is een fiets met de bak voorop. En een kistje. En dan werd het jochie opgehaald. In een kistje gedaan. In een lakentje. En dan zo naar het kerkhof gebracht. Maar in die tijd zat mijn opa in de oorlog van 1418. Dus die was er helemaal niet bij. En dan werd het toch begraven. En dan als hij uit de oorlog kwam en had even tijd. Ja, kreeg er geen verlof voor. Trouwens, hoe kon je die man bellen? Dan vernam hij dat verhaal. En dan gingen ze met z'n allen naar Zandvoort lopen. En dan was hij al begraven. En dan kon je daar nog wat bidden. En, hm? Hm. Maar... Dat was uh, dezelfde Weideman die nog een uh, kapsalon hebt kapsak in uh, In de Haltestraat. Waar later Jaap de Krul zat. Joop de Krul. dus als u luistert. en u denkt: ik heb een aanvulling. bel dan even 023 57 30 393. 023 57 30393, we gaan even naar de muziek. Daar komt mijn schip al aan. Ik kijk vanaf het strand. Schrijven in het zand is voor mij nu wel gedaan, want de letters van je naam. Blijven in het zand niet staan. Mijn drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Mijnen. drie voor de horizon, ha, ha. Muziek. Uh, dit is allemaal op verzoek van Harry van Deurzen deze muziek. Ja, dat was het nummer Bluff met uh, Dansen aan Zee. En ik zie hier dat videoclipje erbij staan. Ja. Nou, we moeten dat gewoon vervangen door een uh, scène van de wurf. Want ja, dan heb je het zelf natuurlijk. Leuk, maar ja, dan leuk, dan dan met danswortsen. Goed, uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Harry van Deurzen En die heeft een aantal nummers opgegeven die hij graag wil uh, laten horen aan iedereen in Zandvoort en verder buiten. En daarvoor doen we natuurlijk graag aan. Uh, als u wil, belden bellen of opmerkingen of aanmerkingen wil maken... dan kunt u dat rustig doen. U komt rechtstreeks in de uitzending 023 57 30 393. Uh, we hebben net even nu het verleden van de moeder uh, van Harry uh, belicht. Uh, maar ik heb één verzoek aan jou, Harry. Vorige week heb jij ons een uitleg gegeven over het woord poddik. Uh, een katholieke schuldnaam, bijnaam, ik weet het niet. Maar een aantal Zandvoerden zijn het alweer vergeten... en een aantal Zandvoerders zitten nu speciaal te luisteren. Kan je nog één keer even de uitleg geven van het woord poddik? Ja, een, een poddik is een, een katholiek. Een hele goede poddik is een vuile poddik. En dat komt in... De... Er waren heel wat schuiltjes in Zandvoort. Van A, B, C, D, nog wat, Juliana enzovoort... En dat waren allemaal scholen Of openbare scholen. En de katholieken die hadden geen school. Maar er kwamen inmiddels steeds meer katholieken. En toen heeft men besloten om op school A, wat nu het politiebureau is... een klasje in te richten. En, en, wat, wat vroeger was dat de vijfde klas. Het zal nu groep zes, zeven zijn. Ik weet het niet precies. En daar was dan een onderwijzer uit Haalem en die heette meneer Poddek. En dat schreef je P-O-D-I-C-K. En dat is antwoord. die spreekt nooit iets normaal uit, die, die zei Poddek. En vandaar dat uh, de katholieken werden voor dan Poddek genoemd. Oké, okay, duidelijk. Nou, dan weet iedereen dat, Cor, dat wist jij ook niet, hè? Jarenlang nagezocht. <laughs> en dat wordt hier gewoon verteld. <laughs> Makkelijk, hè? Ja, maar ik, ik luister er altijd naar de... Heel goed, uh, Harry. Maar jij hebt veel meer kennis, alle bijnamen, die je ook wel eens ontvoert. Ik, ik kijk nooit in een boekje, want je hebt een lijst van, van geloof ik wel, 300 bijnamen. Maar ik, ik wil wel wat zeggen over degene die ik dus persoonlijk gekend heb. Nou, vertel. En uh, als ik iets samenvat, ooit gingen we op de Gerkenstraat wonen. En dat huis, dat, uh, dat moest boven wat verbouwd worden. We waren nog met een aantal wat jongens en twee kostgangers. En er was ook een garage en het moest absoluut een, uh, een zomerhuis worden voor de poen, net als iedere zandvoerder. Je moest verhuren. Moest verhuren. En toen de dag bijna om was, toen heb ik eens met mijn moeder over gehad hoeveel zandvoerders aan boord waren geweest die dag... En dat is, uh, met alle respect hoor, maar dan noem ik hem bijna. Ja. Dus bijvoorbeeld Zwarte Jaap, die kwam uh, brengen, brood brengen van, uh, van de katholieke ba uh, bakker Balk. Ja, want je moest natuurlijk bij de katholieke kopen. Om de wijk. De wijk erop uh, kwam van de werf, hier aan de overkant. Dus, dus dat uh, werd verdeeld. Mijn moeder was ook nog zakenvrouw in de Dat uit zijn zakenwinkel. Een winkel. Nou, boven was een timmeren uh, bakkie. Dat is van, van de houthandel bij san vormeeuwen trein uh, Bij de Verlengde vader, Altersstraat, was, ja. Bij de Verlengde Altersstraat, ja. ja voor het san vormeeuwen trein die, uh, Ze verkochten hout, maar de jonge bakkie... die timmerde dan ook nog. Die was boven bezig, met plaatjes boord... om er twee kamers bij te maken. Dan kwam Gerrit Botje. waar hadden een oliekachel stond daar. Die kwam olie brengen. De andere Gerrit Botje... Die kwam op het dak. Want ik had uit Amsterdam een televisietje meegenomen. En die zat in de televisieantennes. Dat waren van die sprieten. Die zette je op dak. Op een, uh, op een stafie. En dan ging er een, een draadje naar beneden. Van twee millimeter breed. Met twee koperdraden erin. De wet kwam geen browser aan te passen. En, en, en dat spul allemaal niet. Er ging een stekkertje in. En, een stekkertje. en dan had je televisie. Dat was dan de Gerrit -botje van de van de antennes. En er was Gijs de Kouwer... die was een, een deur aan dichtmetselen... daar moest een raam in... omdat het de zomer eh, Wat is de echte worden. naam van Gijs de Kouwer? Dat weet je niet. Ja, je ja, kunt alleen de maar de dat, bijnamen. Ja, dat, zeg, nou, dat weet ik wel, maar dat zeg ik zo. Even <laughs> wachten. Er kwam Bertus de Ruiter... die kwam uh, boodschappen brengen. Ook die dag. Terwijl die Bertus Kemp heette. Maar dat is Bertus de Ruiter dan. En er kwam Arie van Keij, die kwam de krant brengen. De... Die zat in de kranten. De voorkant moest geschilderd worden en vroeger moest je een heel... Nu in zandverd geldt het niet meer, maar dan moest je een knappe voordeur hebben. Die moest of gelakt, goed in de verf zitten. Hier op de kerk staat, komt er niet meer voor. Er was Jan Dokkers aan het schilderen. 3 voor half 11, Zandvoort een uh, goeiemorgen en we onderbreken de uitzending van uh, Oud Zandvoort want uh, straks hebben we waarschijnlijk hot nieuws vanaf het circuit om 11 uur uh, begint daar een uh, persconferentie en hij zit weer tegenover mij, goeiemorgen Goedemorgen. het is geen zaterdagmiddag hoor Nee, ik, ik was ook even in de war. Ja, ja, ja. ja. Allemaal, uh, maar het is een breaking news dan, Breaking hè? news, ja. En uh, ons bereikte al een foto van gisteravond om 11 uur van uh, Rob Petersen. Dat ze met de banners in de, in de Tarzanbocht bezig waren. En wat stond daarop? Uh, Sandvoort voor... 2020. Grand Prix 2020. Ja, ja klopt. Dus, uh, en er stond ook op dutchgp.com. Dus ik ga gelijk kijken op die website. Maar daar was toch nog niet veel op. Maar goed, het officiële bericht, uh, we zijn in blijde verwachting, mag ik wel zeggen. Zo is dat en uh, straks om 11 uur gaan we de persconferentie live uitzenden. Ja, en uh, dat zal een, uh, zo te zien als je op de webcams kijkt van het circuit Zandvoort. Er zijn al wat VIP-tenten uh, op het dak gezet en uh, zoals gezegd, dan die banners in de Tarzanbocht. Alles wijst erop uh, dat we volgend jaar uh, de Formule 1 in Zandvoort krijgen. Maar laten we niet op het dingen vooruit lopen. Nee, <lacht> maar volgens mij is het wel zo. <lacht> volgens mij... Gaat toch 99,9 op... zeker. Ja, Jan Lammers was afgelopen zondag nog bij Studio Sport En die zei van nou, die champagne mag je vast in de koelkast leggen. Niet te lang. Maar de, nou, hou de dop er nog even op. Want hij kan er wellicht uh, om 12 uur uh, vanaf. Uh, ja, uh, prachtig zonnetje op het circuit. Een uh, fris windje. Er zijn nog steeds motorrijders die vandaag een motorrijdag hebben op het circuit. En uh, die zullen uh, deze dag ook nog lang heugen als, uh, het, uh, als de kogel door de kerk is. Uh, voor de rest uh, nog weinig uh, activiteiten op het circuit. Maar wel natuurlijk in de diverse VIP-boxen en op de paddock-boxen in de Tarzanbocht bocht aan de binnenkant. Daar ook al uh, de nodige rumoer. En uh, wij volgen het op de voet. En als het goed is, zoals je zegt Rob... Dan gaan we om 11 uur live schakelen voor de persconferentie... die op dat moment gehouden gaat worden. En onze verslaggever Jaap Koper is ook nog ter plekke. Dus mogelijk gaan we voor 11 uur nog even schakelen met Jaap. Mochten we hem daar kunnen bereiken, want het zal wel druk zijn... op dit moment in de persruimte al daar, Albert-Jan. Dat denk ik ook. Oké, okay, zometeen meer nieuws. Let's show, everybody show Everybody show, everybody show de Zaken vooruitlopen, Maar we hopen wel op een groot feest zo meteen om 11 uh, uur. Als uh, de persconferentie plaatsvindt op het circuit Zandvoort. En dan waarschijnlijk dat we te horen krijgen dat de Formule 1 in 2020 uh, naar Zandvoort uh, komt, Albert Jan. Ja, maar uh, onze collega's van NH Nieuws uh, die zijn er ook. En uh, ik lees net uh, een persbericht dat de FOM uh, niet wil hebben dat het live uitgezonden wordt. Nee. Dus, dus we gaan nog even kijken hoe we dat uh, gaan hoe, regelen. Hoe we dat gaan regelen, zeker u oplossen. Uh, wat uh, we wel kunnen doen is natuurlijk dat uh, het al natuurlijk een tijdje in de lucht hing. Uh, maar dan uh, zou dan nu eindelijk uh, de zaak definitief uh, zijn uh, om 11 uur. En na een afwezigheid van 35 jaar zou dan de Grand Prix van Nederland... volgend jaar weer terug zijn op de Formule 1 kalender. We gaan even een stukje geschiedenis doen van hoe het allemaal vanaf 2015... Hoe die, de, de, de, de zaak, uh, uh, om niet op vooruit te lopen, maar hoe is het allemaal gegaan sinds 2015. Even een kort overzicht. Het begon in november 2015, toen een motie van de VVD in Zandvoort om een terugkeer van Formule 1 te onderzoeken, unaniem werd aangenomen. Het enthousiasme was gelijk groot. Dit is natuurlijk waar we nou hoe lang al op zitten hey. te wachten, uh, 20 jaar. Ik weet dat er een hoop voor moet gebeuren. Maar uh, als we me nodig hebben, zeg maar uh, hoe laat waren en uh, ik nee. ben erbij. Toch was lang niet iedereen overtuigd van de haalbaarheid. Mooie droom, uh, heel moeilijk verhaal. Maar wie kon toen bevroeden hoe groot de hype van Max Verstappen zou worden? In 2017 bleek het onderzoek van de gemeente dat Formule 1 haalbaar was. Kijk naar Zandvoort, we hebben hier de geschiedenis. Maar het staat ook heel hoog qua rijders, weet je, die vinden het mooi. De sport heeft het nodig, die zoeken echt, zijn we op zoek naar oldschool circuits. Dus van alle kanten, uh, denk ik, uh, zit het in die zin mee of uh, zou je het echt hier moeten willen? Is de circuit ready to host the Grand Prix? Um, it's close, I guess. It, I mean, it's, uh, it's fun. Let's say that, it's a fun circuit. Uh, big balls. Het is altijd mooi natuurlijk als je eigen Grand Prix kan hebben in je eigen land. Um, maar het is dus even afwachten als dat ook echt gewoon gebeurt. Heb je een beetje het idee dat het hier leeft in Nederland en dat er veel mensen daarachter staan? Nou dat denk ik wel als ik naar buiten kijk nu. Maar toch, slechte toegangswegen, een verouderd circuit en waar hij die tientallen miljoenen vandaan. Criticasters zagen voldoende beren op de weg. En bovendien was er een kaper op de kust. Circuit Assen. Maar begin dit jaar bleek uit de gelekte brief van de Formule 1-organisatie dat alleen Zandvoort een optie was. En dat het circuit tot 31 maart de tijd had om alles rond te maken. Voor de fans, hoe groot is de kans dat ze hier in 2020 Max Verstappen en consorten kunnen zien racen? Nou, we zijn in ieder geval weer een enorme stap eh, dichterbij. En uh, ja, wij gaan er gewoon vol voor. En dat hebben we altijd gezegd. En ik denk wel als het gebeurt is het 2020 hier, en hier is ik op het circuit Zandvoort. En wat uh, dat betreft uh, ja, uh, zijn de kansen positief. Maar het blijft lang stil. De provincie en het Rijk willen niet meebetalen. Uiteindelijk trekt de gemeente Zandvoort wel de portemonnee. En vandaag kwam er uiteindelijk het verlossende woord. Waardoor een onmogelijke droom volgend jaar toch echt werkelijkheid wordt. Is er duidelijk dus om 11 uur de persconferentie en dan begon in Ja, dan krijgen we het waarschijnlijk te horen dat het inderdaad doorgaat in 2020. Wij zijn erbij, alleen of we het live kunnen uitzenden, dat moeten we nog even afwachten. That's you. Waren de Belstars in Sign of the Times. Ja, 1985, uh, Albert Jan, was uh, de laatste keer dat uh, de Grand Prix hier plaatsvond. En mogelijk volgend jaar in 2020 weer. Uh, ja, dat zou uh, mooi zijn. En uh, als we daar uh, uh, alvast even een voor, voorzetje toegeven is, het natuurlijk niet zonder sponsoren kan uh, georganiseerd worden. Afgezien van de, de kaartjes en de prijzen van de kaartjes. Maar goed, laten we er eens even vanuit gaan dat de Formule 1 volgend jaar terugkeert in Nederland. De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort staat wellicht in mei 2020 op de kalender. Geld schieten Heineken en Formule 1-eigenaar Formula One Management. Maken wellicht het nieuws deze ochtend officieel bekend. Circuit Zandvoort is al maanden in gesprek met de FOM om de Grand Prix naar Nederland, die voor het laatst in 1985, zoals je juist opmerkte, werd gehouden. En Nicky Lauda als winnaar kende terug te krijgen op de kalender. Eind vorig jaar tekenden beide partijen een principe overeenkomst. Met de organisatie van het evenement in de Duinen is een bedrag van rond de 40 miljoen euro gemoeid. De helft daarvan gaat naar de FOM om de race te laten plaatsvinden. Daarnaast moet er flink geïnvesteerd worden in het circuit. Het geld komt van de sponsoren en de ticketverkoop. De verwachting is dat tijdens de driedaagse dagelijks 100.000 bezoekers naar het circuit zullen komen. Dat Heineken ook bij de bekendmaking is betrokken... betekent dat het internationale drankenconcern... titelsponsor van de race zal worden... onder de noemer Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Heineken is drie jaar geleden in Formule 1 gestapt. Het concer concern is al titelsponsor in China, Italië en Mexico. Jan Lammers wordt directeur van het evenement... De voormalige Formule 1-coureur liet, zoals gezegd, afgelopen zondag... bij de NOS al doorschemeren dat een rentree van de Formule 1 aanstaande is. Kunnen we daar even naar gaan luisteren? Ja hoor. Gaan we doen. Er gaan steeds meer geruchten uh, dat de Grand Prix van Nederland eraan komt... Oh, ja. voort. Ik oh, Mag ja. ja. wil je wel feliciteren? Eh, nou, dat mag altijd. Maar eh, <laughs> nee, ik denk dat, dat eh, twee dingen. In de eerste plaats hebben we deze week wel geleerd dat we niet te vroeg eh, mogen juichen. Nee. Eh, want het kan altijd nog fout gaan. Eh, maar eh, en aan de andere kant, ik zit hier bij de NOS en hier roepen we alleen maar dingen die 100% rond zijn. Dus wat dat betreft is het heel makkelijk. Kan ik zeggen, nou, 100% is het nog niet. Maar we zijn er bijna. Ja, het scheelt niet veel. Nee, het ziet er hartstikke goed uit. Dus eh, nog eventjes geduld. Maar dan. dan, dan, dan... Dan kunnen we de champagne koud zetten. Ik dat zou, is toch heel ja, bijzonder? Ja, ja, ik heb al eerder gezegd, hij kan koud. Dan kun ik er nog niet nog heel, even ophouden. Maar uh, ja. Ja, het gaat hartstikke lekker. En ik vind het vindt al geweldig dat we er zo over kunnen hebben en ja. mogen hebben. Want natuurlijk dat je, zijn super trots dat je zo'n geweldig evenement naar Nederland kan halen. Ja. En uh, ja, dus, dus ja, je ziet uh, ja, ja, het zie, Ja, ik, ik zie. Ja, ah, het, ja de, de, de, de, je ogen beginnen te glinsteren. Ja, maar ja. hier woon ik ja. ergens hè? Ja. Daar dus, hier dus, Achtertuin. Ja, ja, Wie had ja, dat echt, ooit gedacht hè? Ja, echt echt super leuk. Dus uh, heel snel hoop ik dat we duidelijkheid kunnen. Ja, want deze week komt Sean Bradtjes, commercieel directeur, uh, komt naar Nederland. Nou, ja, nou, ik heb ik ook gelezen. Van ja, ja, ding. ja dus dat, dat, dat. Heb ik ook gelezen. Goed, Wanneer, wanneer uh, horen we meer? Nou, uh, snel. Dat duurt niet lang meer. En dat is lekker, want dan kan iedereen zijn enthousiasme kwijt. Laten we niet vergeten dat het is een startvlag van een evenement. Het gaat erom dat als het een paar keer geweest is... dat we dan ook uh, kunnen lachen allemaal en zeggen het ja. was een mooi evenement Ik kijk nu alweer verder. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Dankjewel Jan. Ja. Geweldige opmerking van Jan ook, hè? Dat heb ik ook gelezen, weet je wel. Ja. Over dat uh, de meneer naar in Sanford komt. Nou ja, hij is, uh, als het goed is in Zandvoort... zo dadelijk om 11 uur de persconferentie. Daar te plekken is onze collega Jaap Kopen. We proberen contact te krijgen met Jaap. En zodra dat lukt, dan hoor je dat hier. zometeen uh, om 11 uur bekend wordt gemaakt. De Grand Prix van 2020. Hier op het circuit uh, Zandvoort. En we proberen het uiteraard uh, live voor u te verslaan. Ja, nu natuurlijk altijd nog wel even onder voorbehoud. Zoals dat zo netjes hoort. Maar uh, je ziet uh, op de weg hierheen uh, zagen we het al. Links en rechts hingen uh, de, de, de start- en finishvlaggen al her en der in het dorp. Dus bij deze uh, mocht het zeker doorgaan. Schroom niet en hang de, de, de finishvlag uit. Want dat is natuurlijk wel een heugelijk feit dat uh, wellicht dat over een jaar de eerste Formule 1 Bolides op het circuit Zandvoort uh, wederom terugkomen. En voor sommige Zandvoorters, zoals gezegd, voelt het alsof de eindstreep in de zicht dicht. In de aanloop van de persconferentie over iets meer dan uh, 10 minuten, uh, waarin de betrokken partijen hun plannen voor de komende jaar toelichten, hebben, zoals gezegd, sommige woordbewoners daarom dat vlag al uitgehangen. Niet de Nederlandse drie die die de afgelopen week al geregeld werd geweest... ...maar natuurlijk de zwart-wit geblokte finishvlag voor coureurs. Het signaal dat, uh, dat ze de laatste ronde rijden. En uh, dat zou mooi zijn als, straks, uh, als het bekend is dat al die start- en finishvlaggen... Zo so, meneer, u dacht ik hang de vlag maar alvast als uit? Ja, zeker. Het is uh, nou bekend, dus dan, uh, dan mag je eruit, hè? Ja. Maar de handtekening moet nog, hè? Ja, oké. Okay, nou ja, go goed voor gevoel gewoon. Ja? <laughs> ja, zeker. Hoe werd u wakker vanmorgen? Ja, blij. <laughs> Meteen eventjes een telefoontje erbij en uh, nou, toen zag ik het staan. Ik dacht, nou, huppakee, dat is uh, geweldig. Ja, goed voor zijn antwoord. Ja. Dus uh, ja, je zei het al, Albert Jan, de, de vlag hangt inmiddels uh, uit. Ja. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, nou pak hem maar vast uh, uit de kast. Ja, en uh, haal champagne bij de sluiter. Ja, zo, zo is dat. <laughs> nou, we blijven het live volgen. Goedemorgen. Yeah. En de wild world. The FM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen live over ja, naar het uh, ik, uh, Jaap, ik heb het niet even nodig. Ja, Jaap, je bent uh, live in, uh, in de uitzending. Ja, Druk er ja, zeker ja, daar, ja, hè? He? Ja, het is uh, zenuwen vandaag, uh, jongens. Dus uh, we, hebben, we hebben iets aan te kondigen. En dat, uh, dat schijnt een feestje uh, te zijn. En ik sta ook uh, met de schatbewaarder van de gemeente Zandvoort uh, sta ik hier. Dus, uh, dus ja. Ja. Oké, okay, ja, hoe druk is het uh, op dit moment, uh, daar op circuit? Nou oh ja, Toet uh, Media is er inmiddels uh, wel een beetje, dat hebben ze wel allemaal gezien. Uh, het wordt ook een beetje strak uh, geleid straks. Uh, om 11 uur ga, gaan we beginnen. De grote baas zelf, Sean Bretjes, uh, uh, van de commerciële. Maar ook James Carey, die wordt zeker op het podium gehaald. Uh, daarnaast uh, komt uh, Jan Lammers er, erbij te staan en burgemeester Nick Meijer. Dus het is wel heel opvallend dat uh, Bernhard er niet op staat op het podium. En dat, uh, dat, is, uh, dat is wel, uh, wel heel opmerkelijk Maar ik denk uh, dat uh, straks, uh, want als alles uh, geweest is, uh, gaat men naar buiten voor een soort, ja, een soort bord. Daar, daar worden eigenlijk uh, de, de, de contracten ondertekend. Tussen Lammers en Kerry. Oké, okay, dat is uh, gewoon 100% zeker, uh, ja? Ja, dat, als het nou uh, verkeerd zou uh, gaan lopen, dan, uh, dan eet ik uh, hier ter plekke mijn smartphone op. <laughs> dat, zie ik, dat zie ik niet gebeuren. Maar wat ook heel bizar is. Er rijden hier eh, op deze eh, vrije ronde rijden motoren rond. Dus het is niet eh, alsof de Formule 1 wordt aangekondigd, maar het lijkt erop alsof we de TT van zand volgend jaar gaan houden. Ja, waarschijnlijk uh, eventjes wat uh, terug doen uh, richting Assen, of niet? Ja, dat geloof ik. Ik weet niet wat het, wat het is, maar uh, er rijden hier motoren vrij rond. Dus, uh, dus dat, wat er gaat, dat gaat, is ja, uh, We nemen Assen op. Ja, ik, ik, ik, ik hoor Joop Berens, die luistert nu net tegen mij in van we nemen langs, langzamerhand nemen we assen over in plaats uh, van... Uh, dus ja. ja, misschien wordt dat we, wel bekend gemaakt uiteindelijk, dat we de TT krijgen. Ja, dit, weet, dit zijn allemaal van die gekkigheid. Maar je merkt al wel een beetje aan ah, mijn stem eigenlijk ook dat het een beetje een uh, opwinning is. Maar ja, uh, het heeft ook uh, wel 35 jaar geduurd voordat we hier iets uh, met Formule 1 uh, terug hebben gehad. En o, ja, om dat toch eventjes uh, dat, dat even uh, terug uh, te halen. Want het is in 2015 eigenlijk begonnen met een uh, voorstel uh, wat uh, Jerry Kramer in de gemeenteraad heeft uh, gedaan om een onderzoek te laten plaatsvinden. Daar is eigenlijk de startschot mee gegeven. Ja, en vervolgens uh, uh, zijn daar uh, meer mensen mee uh, gaan uh, vermoeien. En uh, uh, uiteindelijk heeft uh, bijvoorbeeld Bernhard nu... Uh, uh, het, uh, het voortouw genomen om dan een halvinger te beginnen. Maar ze kondigen het nu aan, mensen. Dus ik denk dat ik mijn mond ga houden. Want ik wil toch wel weten wat ze te vertellen hebben. Oké, okay, Jaap, dankjewel voor dit moment. We proberen straks uiteraard nog een keer bij terug te komen. Is goed. Oké, okay, dankjewel Jaap Koper vanaf het circuit. Het is dadelijk om 11 uur dus die persconferentie.